Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bijna twee derde van de VMBO-scholen voor de gemengde leerweg presteert onder de maat. Dat blijkt uit de jaarlijkse meting van schoolprestaties van Trouw. De krant baseert zich op cijfers van de onderwijsinspectie. Veel eindexamenleerlingen halen bij de gemengde leerweg voor belangrijke vakken onvoldoendes. Ze slagen wel doordat de cijfers worden gecompenseerd met schoolonderzoeken. Van alle onderzochte scholen, ook HAVO en VWO, krijgt bijna een kwart een onvoldoende. Uit de meting blijkt verder dat scholen met vernieuwend onderwijs beduidend lager scoren. Het slagingspercentage wijkt nauwelijks af, maar de cijfers waarmee leerlingen slagen zijn veel lager. Op dit soort scholen mogen leerlingen veel meer zelf bepalen hoe ze hun tijd besteden. De man die gisteravond in een supermarkt in Almelo een medewerkster doodschoot en daarna zelfmoord pleegde, was een agent in opleiding. Hij was 25 en werkte bij het Korps amsterdam Amsteland. Het slachtoffer van 18 werkte achter de sigarettenbalie van de C-1000 supermarkt. Rond half zeven nam de man haar onder vuur. De schutter pleegde elders in Almelo zelfmoord. In zijn woning zijn twee afscheidsbrieven gevonden. Wat erin staat is niet bekendgemaakt. De drie weduwe's van Osama bin Laden mogen Pakistan verlaten. De vrouwen zaten in een Pakistanse gevangenis sinds de Amerikaanse actie in mei van dit jaar. Waarbij de Al-Qaeda leider werd gedood. Ze zijn ondervraagd, maar het is onduidelijk hoeveel ze wisten van de bezigheden van hun echtgenoot. Volgens Amerikaanse functionarissen was een van de weduwen zo vijandig dat van het verhoor niets terecht kwam. Twee vrouwen zijn net als Bin Laden van Saoedische afkomst en gaan waarschijnlijk met hun acht kinderen terug naar hun geboorteland. De derde vrouw komt uit Jemen, maar is daar niet meer welkom. Mogelijk gaat zij naar Qatar. Het weer. In het noorden van het land winterse buien met kans op gladheid. Ook elders vallen buien. Minima van 5 graden aan zee tot rond het vriespunt in het oosten. Overdag in het noorden nog een enkele bui. Verder zonnige periode. Het wordt ongeveer 7 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De afsluitdijk is dicht in de richting van Friesland door een ongeluk. Verkeer vanuit Noord-Holland richting Friesland moet omrijden via Lelystad. De afsluiting duurt naar verwachting tot half vijf vannacht. En dat was de verkeersinformatie. Het is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het tweede uur van onze uitzending. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend met een berg aan Radiopracht. Twee pittige dames schuiven hier tussen zes en zeven bij ons aan in het korte thema duo sportivo. Het zijn de tandem wielrendames Jolene Hakker en Zikrit Kuizinga. Daarvoor tussen vijf en zes George Baker in een aflevering van Helden van Toen. Tussen vier en vijf wordt het een compilatie van verschillende radiofragmenten... afgewisseld met de immer bevlogen verslaggeving van Gerard de Groot. Hij volgt voor ons de hockeywedstrijd in Auckland bij de Champions Trophy Nederland tegen Spanje. In dit uur gooien we het over een hele andere boeg. We gaan ons literair verrijken met Ernst Rudolf van Altena... in een bijdrage van de NOS. De dichter, schrijver en vertaler werd geboren op 11 december 1933 groeide op in Amsterdam en ging naar de HBS. Na wat omzwervingen werd hij reclametekstschrijver en bekwaamde zich vervolgens in radio, cabaret en theaterteksten. Tevens werd hij bekend als vertaler van Franse gedichten en chansons. In deze aflevering van Een leven lang... was Corinne van den Hoeven in gesprek met hem. Ernst van Altena overleed in 1999 op 66-jarige leeftijd. We gaan terug naar oktober 1995 of 1996. Daarover zijn de berichten verschillend. Wel duidelijk wordt dat het een bijzonder mooi gesprek is. Luistert u naar Ernst van Altena in een leven lang. François Villon, die net niet werd verhangen. En Rabelais, welustig klosterling. Ronsard, die het liefste groene maagden ving. En Aretino van de Wulpse zangen. Rimbaud, lang niet de minste in de rij. En Slauwerhof, slechts thuis in verre haven. Ik word het liefst in jullie graf begraven. Toe, schuif wanneer ik sterf, een beetje opzij. Ik weet dat ik me niet mag vergelijken met jullie. Want als levenskunstenaar schiet ik te kort, Te bang voor het gevaar. Te zeer het type van de nieuwe rijken in het riante koophuis uit de rij. Maar ook Vion wou graag in weelde baden. En Brero vroeg de rijke tesselschade. Toe, schuif wanneer ik sterf, een beetje opzij. Als minnaar kan ik me niet met jullie meten. Te weinig vrouwen, te veel zielsconflict. Ach, was Calvin maar in zijn wieg gestikt. Dan zat ik hier niet met te veel geweten. Maar net als jullie worstel ik me vrij. Wens ik me niet te buigen voor Hans Worsten... maar wel voor warme, volle vrouwenborsten. Toe, schuif wanneer ik sterf een beetje opzij. Mijn dichter Prinsen, ik weet het zelf best. Als minor poet zit ik vol pretentie. Reken me dat niet aan, maar toon clementie, inwoner als ik ben van het kil gewest. Al schrijvend schrijf ik soms mezelf voorbij, nader tot u. Schuif dus een beetje opzij. Meneer Van Altena, als u nou een beetje opzij wil schuiven... dan kom ik gezellig bij u zitten om een uur een leven lang te vullen. Is deze beladen, meneer Van Altena... de beladen van de dode dichters autobiografisch? Uh, de gevoelens erin zijn natuurlijk wel een beetje autobiografisch, ja. Uh, het kan niet autobiografisch zijn in, in verband met het feit... dat de dichters die genoemd worden uh, even oud zijn. Maar uh, het is wel het gevoel van... Uh, niet alleen maar schrijven voor, uh, op het papier en, uh, en dan weg... maar uh, het is de tekst van een auteur die vindt dat zijn teksten moeten leven onder de mensen. Dat is ook wat ik altijd gezocht heb via radio, televisie, gamofoonplaat enzovoort. Uh, dus geen verstilde poëzie voor het boekje in het hoekje... maar poëzie die stem heeft en die verder draagt dan alleen het hoekje bij de haard. Mm -hmm. Op deze LP staan allemaal liedjes die u zelf gemaakt heeft. Uh, hij is uitgekomen in 1975, dat is alweer een hele tijd geleden. Toch vallen maar er een aantal regels in op. Als we nou toch even kijken naar het autobiografische karakter... voor zover we daarvan kunnen spreken... dan zegt u in dat lied, en dat hebben we ook net kunnen horen... als levenskunstenaar schiet ik tekort. Wat ja. bedoelt u daarmee? Uh, ik denk dat ik, uh, dat ik ermee bedoel dat uh, mijn leven en uh, het werk wat ik doe me zo in beslag neemt dat allerlei andere dingen... die ik ook zou willen doen, uh, in het gedrang komen. Veel reizen bijvoorbeeld, dat, dat kan niet. Uh, je, je moet je aan die ijzere discipline houden... van iedere dag achter dat bureau gaan zitten. Nou, dat is niet te combineren met, uh, uh, met wandelen in de bossen... of uh, wat ik vroeger gedaan heb, zeilen en zo. Een andere zin die me opgevallen was, is te bang voor het gevaar. En te zeer het type van de Nieuwe Rijken in het riante koophuis in de Rij waar we momenteel zitten. Uh, ja, nou, dat is een constatering. Ja. En uh, te bang voor het gevaar, ja, ik, ik ben niet laf hoor. Ik bedoel, wanneer ik uh, onder bepaalde omstandigheden verkeer, dan weet ik heus wel uh, adequaat te uh, reageren. Maar uh, ik denk dat ik daar ook een beetje mee bedoel uh, dat ik in mijn jeugd uh, op een uh, zeer nare manier kennis heb gemaakt met het geweld in de wereld. En dat je dus voor jezelf en zeker ook voor je kinderen... herhaling van een dergelijke situatie absoluut niet wenst. wilt u daar iets meer over vertellen? Ja, ik ben als uh, jongen van uh, tien jaar... met mijn broertje van zeven en een half... Uh, met een trein naar uh, Groningen gegaan in uh, december 1944. Uh, die trein is beschoten. Uh, daar waren wij bij. Toen zag ik voor het eerst van mijn leven doden. Uh, ik maakte een operatie mee van een kogel die uit de rug van een uh, Duitse soldaat gepeuteld werd op een biljart in Glimmen. Toen ben ik doorgetransporteerd naar Appingedam. En daar hebben we in volle hevigheid de slag om Delfzijl die niet in Delfzijl, maar in Appingedam gevoerd is, meegemaakt. Drie dagen en drie nachten in kelder doorgebracht in een huis dat in puin geschoten werd. Uit dat huis gevlucht. Toen heb ik nog met een pleegzusje uh, een halve dag onder een grafsteen op het kerkhof gelegen. En toen zijn we verder gevlucht, overal dood en verderf en dat soort dingen zien. Tien jaar? Toen was ik tien jaar, ja. En, en een broertje van zeven en een half. En mijn ouders waren in Amsterdam. Dus uh, ja, dat gevaar, daar ben ik inderdaad uh, zeer beducht voor. En het is ook zo dat ik, uh, ja, elk beeld uit Joegoslavië haalt die beelden van toen terug. Dat is eigenlijk heel emotioneel voor u? Het is heel emotioneel, ja. Um, te weinig vrouwen, te veel zielsconflict. Uh, ja, ik ben twee keer getrouwd geweest. Maar uh, de eerste keer uh, tien jaar. En nu alweer uh, 26 jaar. Uh, dus dat ik nou zo uh, aan promiscuïteit uh, te buiten ben gegaan... dat kun je niet zeggen. Uh, maar het is misschien ook een beetje ironisch. Want uh, ik... Uh, ik zou me, zou me ook niet prettig voelen hoor, met uh, uh, iedere dag een ander. One-night stands zijn niks voor mij. Uh, uh, Te veel zielsconflict, ja. Uh, ik denk dat iedereen met een, uh, met een uh, geestesleven als het mijne, uh, dat die uh, zielsconflicten kent. Ja. Hoe is dat geestesleven dan? Uh, nou ja, je, je wordt in ieder geval altijd al verscheurd tussen de dingen die je. Uh, uh, wil doen en de mogelijkheden die je hebt om de dingen te doen. Uh, wanneer je dus, zoals ik, bezig bent met uh, het ontsluiten... als ik het zo mag noemen, van middeleeuwse teksten... en je moet dat opzij leggen omdat de maatschappelijke omstandigheden... van je vragen een andere, veel commerciële opdracht eerst te verwerken... dan geeft dat bij jezelf al een conflict. Dus uh, dat is het conflict tussen de, de maatschappelijke plicht en de... En de liefde voor uh, literatuur. Dan moet dat geld op een bepaald moment voorgaan. Dat moet voorgaan. Ja, ik heb drie studerende kinderen, dus en ja. iedereen die die studerende kinderen heeft, die weet wat dat betekent. Ja. En wil ik niet al te diep met u weer in dat eerste huwelijk duiken... maar u heeft ooit eens een artikel gezegd dat het eerste huwelijk was gewoon een hel was. Dat, dat was uh, zeer vernederend voor mij. In die periode heb ik ook geprobeerd daarna mijn eigen identiteit uh, weer terug te krijgen. En heb ik ontzettend veel uh, het ik-tijdperk beleefd. Is dat zo? Dat is juist, ja. Kijk, mijn eerste huwelijk, ik wil er echt niet veel over zeggen... maar dat was met een vrouw die beduidend ouder was dan ik... En na een paar jaar leidde dat tot de situatie dat ik het gevoel had dat ik met mijn moeder samen woonde. Uh, uh, dat ik daar onderuit wilde. Uh, niet onderuit kon, want ze was een, uh, een nogal uh, dictatoriale persoonlijkheid. En dat heeft dus heel veel strijd gekost om daaraan te ontkomen. En toen had ik inderdaad de behoefte aan om uh, die eigen identiteit eens een beetje aan te scherpen. Corinne van de Hoeven zocht Ernst van Altena op in Landsmeer... onder de rook van Amsterdam. Ze vond hem op zijn zolderkamer, te midden van een computer... een stereo-installatie, een zelfgemaakt scheepsmodel... en omringd door honderden boeken, waarvan er ruim 200 door hem vertaald zijn. Zijn vertalingen van de Franse schrijvers en dichters uit de middeleeuwen... waaronder François Villon, Rabelais, Pierre de Ronsard en van imposante werken als De Roman van de Roos... en recent De Canterbury Tales... hebben hem de algemene erkenning gegeven. Zo werd Ernst van Altena in 1965 bekroond... voor zijn vertaling van het verzamelde werk van François Villon... met de literaire vertaalprijs, de martinez Nijhofprijs. Kijk, ik, er, ik ben eigenlijk... Uh, ja, ik ben al heel vroeg gaan schrijven, op mijn zestiende schreef ik al... en vertaalde ik zelfs al prefer. Maar dat was echt voor uh, mijn eigen... Uh, laden. Op mijn achttiende ben ik begonnen met ermee naar buiten te komen. Uh, maar ik had toen een andere discipline. Ik uh, speelde jazz in orkesten en daar verdiende ik in die tijd uh, mijn brood mee. Maar ben ik naar buiten gekomen en op mijn uh, 21ste... of mijn twintigste eigenlijk... Uh, zei iemand van, ja, je moet in de reclame gaan werken... want daar hebben ze tekstschrijvers zoals jij nodig. En dat viel ook samen met het moment dat ik mijn allereerste... Liedjes uh, ging schrijven voor de radio. De KRO had toen een programma voor jonge beginnende uh, cabaretiers... zal ik maar zeggen, kleinkunstenaars. Uh, dat heette Poppetjes op de Ruit van Leonelissen. En daarin heb ik gedebuteerd samen met Harry Banning en Wim Meuldijk. Uh, maar daarnaast ben ik dus toen naar een reclamebureau gestapt. En ik heb daar mijn uh, prefer-vertalingen en mijn eerste Brassens vertalingen enzovoorts laten zien en ook uh, verhalen die ik zelf geschreven had. En daar werd ik onmiddellijk op aangenomen. Dus ik heb toen tien jaar overdag als freelance copywriter... eerst bij een bureau en later freelance reclameteksten geschreven. En dat is wel het vak waar je een enorme woorddiscipline leert... en waar je ook leert snel te produceren. Ja. En, uh, en duidelijk te zijn in je beslissingen. Ik heb Voor al mijn schrijfwerk heb ik een motto... dat uh, heb ik ontleend van François Villon. En wat ik schreef, dat blijft geschreven. Daar baat geen spijt of boete meer. Ik ben niet iemand die op de drukproef... het hele boek nog eens een keer overschrijft. Nee. Klaar is klaar. Voor mij is klaar, klaar, ja. ja. Dat wil zeggen, de, de teksten waar ik nu mee bezig ben... uit de 12e en de 13e eeuw... die schrijf ik uh, meestal s'avonds en s'nachts met de hand. En laat ik ze een dag of twee liggen. En dan werk ik ze uit in de computer en daarbij... Worden dan nog wel eens ritmische verschuivingen en veranderingen aangebracht. Maar eh, als het eenmaal daar staat, dan staat het er. Eh. Ivo G. Hij is directeur van uitgeverij van Gennep in Amsterdam. Hij is de opvolger van Rob van Gennep. Die overleden is vorig jaar... Uh, dat is een vriend van u en daar ben ik even naartoe geweest om wat over u te vragen. We gaan daar nu even naar luisteren. Ik was vanaf de eerste keer toch behoorlijk onder de indruk van uh, de uitstraling van Ernst. Uh, en de dadendrang van Ernst. En we hadden onmiddellijk een goed contact en onmiddellijk over vertalingen beginnen praten... Daar zegt u uitstraling. Kan u dat wat nader toelichten? Ja, als Ernst over literatuur praat... en vooral over de boeken die jij dus leuk vindt... dan uh, is dat bijna tastbaar. Dan straalt hij echt uh, een en al enthousiasme uit en uh, laat het op alle manieren blijken. En dan is hij ook niet te overroelen. Dan kun je niet zeggen, nee, Ernst, ik vind dat geen leuk boek... want dan heb je het helemaal verkeerd begrepen. Hij heeft het begrepen. Het is een prachtboek en het moet vertaald worden. Dat kunnen we ook eigenwijs noemen? Nou, dat is hij tot op zekere hoogte. En dat is niet altijd een nadeel voor iemand. Heeft u nou uh, een bepaalde ontwikkeling bij hem gezien in zijn werk... Daar kun je volgens mij niet van spreken bij Ernst. Ernst heeft uh, vanaf het begin van zijn carrière... een dusdanig hoog niveau gehad. En dat behoudt hij. Misschien is de enige ontwikkeling die je kunt bespeuren... dat hij steeds sneller wordt, natuurlijk, omdat hij meer ervaring heeft... en meer bagage heeft, zou je bijna kunnen zeggen... om uh, moeilijke boeken op een snelle manier te vertalen. Snel en goed... En dat is uitzonderlijk in het vak. Want je hebt wel snelle vertalers, maar die zijn niet altijd goed. En je hebt goede vertalers en die zijn niet altijd snel. Maar Ernst incorporeert in zich de, ja, een harmonie tussen kwaliteit en snelheid. Dus in feite kunt u ook goed zaken met hem doen? Oh, qua zaken is Ernst perfect. Je sluit een contract en dat wordt nageleefd. Hij klaagt niet, hij zeurt niet. Nee, in dat opzicht is het de perfecte auteur. Neemt u hem dan mee naar de kroeg? Is dat makkelijk om hem daarmee naartoe te nemen? Als hij besluit zijn kamertje te verlaten... is het vrij gemakkelijk om hem in de kroeg te krijgen. En iets wat moeilijker om hem eruit te krijgen. Zou je dat een slechte eigenschap of een goede eigenschap willen noemen? Dat is een voortreffelijke eigenschap. Nou heeft u al iets over hem net verteld. Als u hem nou zou moeten omschrijven als mens... zou u hem dan kunnen typeren? Ja, ik denk een bezeten uh, erudiet zou je kunnen zeggen... die echt helemaal voor zijn vak leeft. Uh, toch een warme persoonlijkheid. Je kunt niet zeggen als je met Ernst een borrel gaat drinken... god, god, god, wat een saaie man, dat is hij helemaal niet... Beetje ijdel en terecht. Want dat verdient hij inmiddels. Die ijdelheid siert hem. En ja, aardige man. Gewoon. Hij is veelzijdig, hij maakt gedichten, schreef ooit luisterliedjes. Hij was televisieprogrammamaker, radioprogrammamaker. Wat is hij nou volgens u het meest? Vertaler. Zonder enig twijfel. Vertaler. Al de rest is eigenlijk verspilling van zijn vertaaltijd. Maar dat meen ik natuurlijk niet zo uh, rigoureus. Maar als vertaler is hij echt uh, superieur. En de andere dingen heeft hij altijd goed gedaan. Daar gaat het niet om. Maar als vertaler vind ik hem de grootste. Wat doet het u als u dat zo hoort uit zijn mond? Ja, dat vind ik natuurlijk een, een geweldig compliment. Kijk, ik zeg zelf altijd... Uh, ik speel in de eredivisie, maar dat houdt dus in... dat ik uh, geen uh, volgorde wil aanbrengen uh, onder de, de goede collega's. Maar uh, hij heeft natuurlijk uh, vanuit zijn positie het recht... om, uh, om mij uh, tot Ajax te verheffen. Wat is nou het verschil tussen een goede vertaling... en een magistrale of een heel goede vertaling? Nou, om te beginnen natuurlijk die, die bezetenheid. Dat is uh, zeker... Uh, van groot belang. Maar ik heb laatst gezegd... Uh, wanneer was dat? 30 september vorig jaar toen heb ik... Uh, de Hieronymus gekregen van het Nederlands Genootschap... voor vertalers, voor mijn hele oeuvre. En daar heb ik toen een wat... aforistisch uh, dankwoord uh, gehouden. En daarin heb ik onder andere gezegd... de vertaler bestaat niet. Er zijn namelijk... net zoveel vertalers als er werken zijn. Het vertalen van... Uh, de Roman de La Rose of de Canterbury Tales is qua beroep volstrekt onvergelijkbaar met de vertaling van een doorsnee-roman... uit de dagelijkse productie van de uitgeverij. Het zijn hele andere disciplines. Niet alleen omdat het op rijm is en niet alleen omdat het ritmisch is... want ik vind eigenlijk, en dat is ook het verschil tussen een goede en een minder goede vertaling... dat ook bij een vertaling moet je analyse van het buitenlandse proza zo zijn... dat je de taalmuziek van die buitenlandse auteur meeneemt uh, in je gereedschappen om die roman te vertalen. En de middelmatige roman, daar zie je steeds... dat de taalmuziek, de eigen ritmiek van de auteur, niet herkend is. Maar uh, het vergt natuurlijk minder om een moderne prozavertaling te maken... dan om een middeleeuwse tekst te ontrafelen. Want daarvoor is ook nog kennis nodig van de sociologie van die tijd. Uh, daarvoor uh, is, is nodig een redelijk inzicht in de man-vrouw verhoudingen. Uh, om de tijdgeest. Dat is de tijdgeest. En, uh, en ook de feiten uit die tijd. He, die moet je in, in je bagage hebben. En dat hoef je natuurlijk niet voor een, een, een doorsnede roman. Als je dan maar je Engels goed beheerst en je Frans goed beheerst... dan weet je wat er staat. En wat het allerbelangrijkste voor een vertaler is... is niet dat hij zijn Frans of zijn Engels goed beheerst... maar dat hij zijn Nederlands goed beheerst. Want dat is het instrument waarin hij werkt. En dat wordt nog wel eens vergeten. De mensen die tegen mij zeggen, je zult wel goed Frans spreken. Dan zeg ik, ja, dat klopt. Ik spreek uh, praktisch vloeiend Frans. Maar dat heeft met mijn vertalen niets te maken. Dat heeft iets te maken met het kunnen herkennen van alles in die vreemde tekst. Maar daarmee is dat Nederlandse resultaat nog niet verklaard. Mijn kennis van het Nederlands is mijn allerbelangrijkste bezit. En bekijkt u het gedicht of een bepaalde bladzijde vanuit de totaliteit... of gaat u echt zin voor zin vertalen? Nee. Hoe ver gaat u vrijheid bij het vertalen? Ik begin, uh, ik begin dus eerst uh, de totaliteit te bekijken natuurlijk. En uh, probeer dan wel, als het, als het om een berijmde vertaling gaat... zoveel mogelijk gelijk op te gaan met het origineel. Maar... Uh, het is vanzelfsprekend dat in een berijmde vertaling wel eens regel 3 in het Engels of het Frans op regel 4 in het Nederlands terechtkomt en omgekeerd. En bovendien moet je je vrijheden permitteren, want dat is ook zo belangrijk uh, in het verzamelen van die kennis die ervoor nodig is. Dat je bijvoorbeeld herkent wanneer iets een grap is, dat je herkent wanneer iets satirisch is. Dan moet je om te beginnen de grap en de satire vertalen en als die woorden die in het Frans gebruikt zijn, als je die letterlijk vertaalt... niet dat effect in het Nederlands hebben, dan moet je andere woorden kiezen. Want op dat moment is de grap, of de ironie, of het sarcasme... belangrijker dan de woorden waarmee het in de uitgangstaal uh, neergezet is. Het is dus heel subtiel, in feite, vertalen van dit soort werken. Ja, en daarom zei ik straks al, ik vertaal dit soort werk... meestal s'avonds en s'nachts, wanneer het heel stil is... wanneer je je 100 kunt concentreren... Uh, terwijl ik het normale uh, zeg maar, uh, opdrachtenwerk van vertaling in proza... over het algemeen hier uh, gewoon achter mijn bureau doe... in een vrij nuchtere omgeving. Werkt ook echt dag en nacht? Nou nee, dat is niet waar. Ik werk meestal tot een uur of drie nachts, maar ik werk s'morgens niet. Ik begin zo uh, één uur s'middags en dan werk ik tot uh, half zes. En dan ga ik om zeven uur weer verder, tot uh, kwart over tien. en Dan kijk ik naar Nova en dan ga ik weer verder tot drie uur. Elke dag tot drie uur? Uh, Vrijwel, ja. Uh, het wil ook wel eens twee uur zijn, maar het wil ook wel eens vier uur zijn. En, ik, uh, en zaterdags en zondags uh, doe ik over het algemeen wel wat minder. Maar als ik zondagmiddag niks gedaan heb, dan, uh, dan vind ik dat ik zondagavond weer aan de slag moet. Heeft u iets van Calvinisme ook in u? Ja, wat dacht u? <lacht> ik heb, uh, mijn, mijn ouders zijn weliswaar sociaaldemocraat geworden, maar mijn moeder was een weesmeisje... Uh, die in een zeer streng Nederlands hervormd uh, weeshuis is opgevoed... in die al haar normen en waarden uit haar jeugd... gewoon meegenomen heeft en uh, in sociaal-democratie vertaald. Maar uh, mijn vader wat had dat in mindere mate... maar mijn moeder was een Calvinistische sociaal-democraat. Dus dubbelop in feite. Ja, dubbelop van beide kanten. Maar, en dat was natuurlijk ook de sociaaldemocratie van de tijd. Van de, de mens moet zichzelf ontwikkelen. De arbeider moet zichzelf ontwikkelen. Toen de Vara nog de Vara was. En de arbeiderspers nog de arbeiderspers. Zelfverheffing. Zelfverheffing van de arbeider, ja. Dat, dat, dat stond hoog in het vaandel van de vooroorlogs SDAP Wat deed uw vader? Mijn vader was uh, uh, elektrician, elektricitechnicus. Uh, na de oorlog had hij een eigen... Klein installatiebureau in Amsterdam, dus hij was middenstander. Voordoorlog was hij uitvoerder bij een uh, elektrotechnische firma. En uh, hij was weinig thuis, omdat hij als uitvoerder... toen wij klein waren altijd uh, elders in het land moest werken. En ja, auto's waren er nog niet. En uh, reiskostenvergoedingen, dat ging niet hard uh, hoog op in de crisistijd. Dus uh, mijn vader was maar eens in de veertien dagen een weekend thuis. Dus die Calvinistische moeder die heeft een enorm stempel gedrukt. En wie heeft u dan de liefde voor de literatuur meegekregen? Is dat van een van de twee of van beide? Hmm, beide. Uh, want uh, mijn moeder las graag en veel. En ook poëzie. Uh, Gezellen. Uh, maar ook de genestet waren de dichters. Die maar voor mijn moeder een voorkeur had. Mijn vader las veel, maar die schreef ook. Hij schreef schitterende Sinterklaasgedichten. En mijn grootouders van vaders kant... Hoewel die de lagere school niet afgemaakt hadden... schreven allebei, en dan vooral mijn grootmoeder, een heel mooi Nederlands. Uh, hoewel ze dus meen in de vijfde klas van de lagere school... al op de boerderij moest werken, want de gratis kant is een agrarische kant... Uh, uit de Betuwe, uh, schreef ze vrijwel foutloos in de spelling van toen... Nou heb ik een heel boel over u gelezen, ook in artikelen. Maar ik kom nergens achter uw voorpleiding. Heeft u gymnasium gedaan? Heeft u gestudeerd? Ik heb een van beide. Ik heb uh, einddiploma driejarige HBS in de Zogerstraat in Amsterdam. Uh, toen ben ik gaan werken. En toen heb ik nog uh, bijna twee jaar op het uh, Lyceum, Avond Lyceum gezeten. Maar dat was zo moeilijk te combineren met, uh, met de muziek die ik ook maakte dat ik daarmee gestopt ben. En toen ben ik vrij snel daarna naar Frankrijk getrokken. Klarinet, daar, hè, speelde? Daar heb ik als tist met uh, jazzorkesten gespeeld... en ook gewoon in, in restaurants en cafés in het zuiden. Daar heb ik toen erg veel Frans opgestoken. En die liefde voor het Franse chanson en voor de Franse taal... die was er al eerder, hoor. Die was eigenlijk al in mijn schooltijd... hoewel mijn eindelijk samen leverde een vier voor Frans op. Maar dat had meer met het systeem dan met mij te maken, heb ik wel begrepen. Uh, ik heb toen goed Frans geleerd en ben uit Frankrijk teruggekomen... met vertaalde chansons. En verder heb ik alles wat ik uh, geleerd heb... mij van de ene stap naar de andere zelf geleerd. Als ik dacht, van, ik wil Villon vertalen, maar ik weet niet voldoende van het Oud-Frans... dan uh, las ik uh, Oud-Frans... Uh, uh, grammatica's en, en woordenlijsten enzovoort, tot ik het begreep. En zo stap voor stap verder, toen ik mijn boek over de Occitaanse troubadours maakte... Occitanië was, zeg maar, het is niet precies zo, maar, maar het Frankrijk ten zuiden van de Loire. En daar werd dus een, een vulgair Latijn gesproken, zou je kunnen zeggen. Het Occitaans, de Languedoc... Uh, toen heb ik dus mij op de studie van die taal geworpen om dat boek te kunnen maken. Dus alles wat ik nadien in zelfstudie gedaan heb, was altijd gericht op iets wat ik wilde bereiken. Maar heeft u dan nooit achteraf spijt gekregen dat u met uw talenten, uw gaven, niet bijvoorbeeld uh, Nederlands bent gaan studeren? Nee, dat moet, als je schrijver wil worden, moet je nooit Nederlands gaan studeren, want dan leer je het af. Uh, daar moet je zoveel ballast voor meenemen die je echt niet nodig hebt. Dus ik heb daar werkelijk geen enkele spijt van gehad. Ik heb ooit nog wel eens een keer erover uh, gedacht... om colloquium doctum te doen en rechten te gaan studeren. Uh, maar dat komt gewoon omdat ik door mijn werk... heel veel met auteursrechten te maken heb en heb gehad... en veel bestuursfuncties op dat gebied heb gedaan. Maar ik heb er geen spijt van dat ik uiteindelijk daarvan afgezien heb. Dat vertalen, heeft dat nou ook iets, omdat u net zegt... ik kom uit een uh, sociaal-democratisch nest. Mijn ouders hadden eigenlijk weinig vooropleiding. Mijn grootouders helemaal, die werkte op de boerderij. Heeft dat vertalen nou toch ook iets van sociaal engagement in zich? Dat u als het ware door middel van de vertalingen... het cultuurgoed bij mensen wil brengen... die daar anders niet toe in staat zijn geweest? Ik heb daar iets over geschreven... Waarom zo blijft dan nog de vraag, wordt iemand een gedreven poëzievertaler? Geen instituut voor vertaalkunde zal ze ooit kunnen maken... als ze het al niet zijn. Al kan zo'n school wel nuttig zijn bij het aanleren van technische trucs... die anders door schade en schande verworven dienen te worden. Ik meen voor mezelf die kernvraag in de loop der jaren te hebben opgelost. Mijn jeugd speelde zich af in een zeer bewust socialistisch milieu... met ouders die hun gebrekkige vooropleiding van alleen lagere school... compenseerden door zelfontwikkelingen aan de hand van uitgaven van een wereldbibliotheek of een toen nog idealistische... en niet geborneerd elitaire arbeiderspers. De wereldliteratuur lag voor mijn ouders alleen open via vertalingen. Vion vertaalde ik in wezen voor mijn vader... omdat ik ervan genoot in het Oud-Frans... en zeker wist dat hij ervan zou genieten in het Nederlands. Het is juist die sociale taak van de vertaler... die voor mij altijd een grote rol is blijven spelen... en die ook een extra didactische dimensie aan het ambacht geeft. Het wordt dus bevestigend beantwoord, ja. mijn vraag. Dat, is, dat staat in het voorwoord van uh, mijn verzamelde vertalingen tot mijn vijftigste jaar van Apollinaire tot Wedekind. En dat is opgedragen in memoriam mijn vader. Had u daar een sterke band mee? Ja, heel sterk. Ja. Dat blijkt uit alles denk ik. Mm -hmm. Hij had ook die literaire belangstelling die u heeft. Wij hadden thuis een, voor een arbeidersgezin een, een grote boekenkast. En uh, mijn vader zei altijd, uh, je mag lezen wat je wilt... want als je het niet begrijpt, leg je het wel weg. En ik heb op mijn twaalfde Emile Zola gelezen... en Jack London, Upton Sinclair, allemaal in vertaling natuurlijk. Maar uh, die, die basis is wel degelijk thuis gelegd. En, en ook door dat ruime regime van mijn vader... waar mijn moeder het niet altijd mee eens was... Maar uh, mijn vader die, die deed niet aan censuur voor zijn kinderen. Hij was eigenlijk heel liberaal in dat opzicht. Hij was zeer liberaal, ja. Hij was, was ook een buitengewone man. Ik bedoel, uh, uh, als iedereen uh, een, een gewone broek droeg... dan uh, droeg hij een rijbroek. Uh, hij was altijd blootshoofd, wat, uh, wat voor de oorlog merkwaardig was. Want als je nu oude films uit Amsterdam van die tijd ziet... dan zie je dat iedereen of een hoed of een pet draagt. Hij nooit iets. Uh, hij was een groot zanger... Uh, er werden allerlei koren gezongen, maar op de bouw stond hij bekend als Caruso. Uh, dus uh, aan alle kanten waren die uh, culturele en creatieve impulsen die waren aanwezig. Uh -huh. Mijn vader in latere jaren was hij ook gespecialiseerd in, uh, in een samenwerking met binnenhuisarchitecten. Uh, wat ze dan lichtarchitectuur noemen. Dus het was niet: uh, Oh ja, we moeten wat lampjes leveren en die hangen we op. Maar er werden dus hele architectonische lichtplannen gemaakt. Omdat hij elektrotechnicus was? Ja, omdat hij elektrotechnicus was. Maar ook daar zat dus weer die creatieve kant aan. Ja, ja. Ik ben er absoluut van overtuigd... dat ik de creativiteit van mijn vader heb. Maar wat moet dat dan vreselijk zijn... dat hij opeens komt te overlijden? Voor? Ja, hij was 68. Dat is veel te jong natuurlijk. Maar uh, ja, ik ben, ben nu langzamerhand in een levensstadium... en dat zijn de luisteraars van dit programma waarschijnlijk ook... waarbij er bijna geen maand voorbij gaat... of uh, er ontstaat wel een lege plek... Ja, meeleren leven is een groot woord, maar... Uh, het, het went wel, hoewel het nooit went. Nee. verdriet blijft. verdriet blijft. Maar nou, kijk, over mijn vader heb ik nu natuurlijk geen verdriet meer. Dat is verwerkt. Maar ik denk alleen bij mezelf... God, als die man daar nog twintig jaar langer had kunnen leven... dan had hij zijn, zijn drie kleinzoons nog gezien. Hij had wel kleinkinderen, kinderen, maar uh, dat waren allemaal meisjes. En hij heeft alleen nog de geboorte van mijn oudste zoon meegemaakt. En hij is dus... Uh, ingeslapen met de gedachte dat hij een stamhouder had. En dat was toen heel belangrijk voor hem. Dat is heel merkwaardig. Het zou nooit belangrijk voor hem geweest zijn... maar in dat laatste levensstadium was dat ineens belangrijk. Hij heeft een heel mooi liedje gemaakt over uw vader. Dat liedje heb ik geschreven ongeveer veertien dagen voor de dood van mijn vader. En daar zit uh, ja, aan, aan warmte en, en gevoel zit er eigenlijk alles in... wat je uh, maar zou kunnen samenballen. Ik denk dat je, als je achter de regels van dat liedje luistert... dat je liefde voelt. Als kind werd ik geïmponeerd. Als ik jouw hemd zag op een stoel. Zo groot, zo wijd en zo volleerd. Dat gaf me een vertrouwd gevoel. Als jij met ongebarsten stem... De liedjesong zong van Hullebroek Dan voelde ik alleen bij hem Vind ik de zekerheid die ik zoek Vader Hoe groot en breed jouw warme hand Vol berg en dal, kanaal en kloof Het ging haast boven mijn verstand Die hand mijn rots, mijn vast geloof Jouw geur van scheerzeep en alle, Jouw rijbroekje, gereedschapstas. De kroeskrans om je bruine kruin. Ik wist dat jij het leven was. Vader. Als ik door boze droom geplaagd. Haast tuimelend het bed uitvloot. Dan voelde ik me niet meer belaagd. Diep weggekropen op jouw schoot Ik wist, die hier zit, kent geen angst Hij twijfelt nooit, hij kan het aan Ik voelde, vader duurt het langst De loodsman van mijn klein bestaan Vader En nu je oud bent en verzwakt En wat droefgeestig naast me zit je brede schouders afgezakt Je werkeloze handen wit Ook nu ik je onzeker zie Proef ik nog altijd in jouw woord De ongebuilde poëzie Die mij als kind al heeft bekoord, Vader En door jouw brede vader zijn Weet ik wat mijn zoon nu verwacht. Diezelfde troost bij kleine pijn. Diezelfde zekerheid en kracht. Maar ook besef ik nu pas goed. Echt zeker is geen enkel man. Zodat een vader zeker doet. Omdat zijn zoon niet zonder kan. Vader. In 1965 kende de jury ditmaal onder voorzitterschap van professor Dr. S. Dresden de prijs uit voor vertalingen. Arne Ens van Altena, 32 jaar, tekstdichter, TV- en radiomedewerker in kleinkunstprogramma's, valt als Nederlander de eer te beurt voor zijn vele vertalingen uit het Frans. Zijn complete vertalingen van het oeuvre van François Villon geven bij de jury de doorslag. Om een zo ingewikkeld werk van dergelijke omvang zelfs maar te beginnen laat staan tot een goed einde te brengen... dient de vertaler over een jeugdige frisheid... en misschien ook wel over een zekere vorm van literaire agressiviteit te beschikken. Voorop is evenwel altijd blijven staan... de voortdurende levendigheid en actualiteit van het gezegde... de ononderbroken spanning van de oorspronkelijke sfeer. Het zijn deze en dergelijke kwaliteiten die de jury ertoe hebben gebracht... aan Ernst van Altena de Martinus Nijhoffer taalprijs voor het jaar 1965 toe te kennen. Zijn werkzaamheden hebben de gedichten van Villon tot een Nederlands leven gebracht. Ernst van Altena merkte op bijzonder blij te zijn met deze prijs. Nederland is in alles verdeeld, zei de heer van Altena, zijn dankbaarheid beschrijvend. U weet wellicht dat ik cabaretliedjes schrijf. Dat ik mijn eerste bekendheid verwierf met vertalingen en of bewerkingen van chansons van Georges Brassens, Jacques Brel, Guy Bejaar en anderen. Daarmee zat ik dus in het vakje van de kleine K en waag het eens eruit te komen als je durft. Toen mijn vertaling de boekhandel en de kritiek bereikte ben ik bang geweest... Bang geweest voor de stemmen die zouden komen vertellen... dat een kleine kaar, een grappenmaker, een lichte muzist zich niet mocht vergrijpen aan wat dan heet... de schoonste voortbrengselen van de Europese cultuur. Ik had met mijn angst niet helemaal ongelijk, maar het is meegevallen. En mijn dank gaat nu vooral uit naar de jury van de Nijhoffprijs, die kennelijk aan dit toch wel bestaande Partie -pri geen aandacht geschonken heeft. Nou zegt u dat, op die band uit 65, toen u 32 jaar was... Ik was toen de kunstenaar met de kleine k. Maar is dat nog werkelijk zo? Voelt u zich nog steeds een kunstenaar met een kleine k? Nee, uh, ik heb toen het woord kunstenaar het alleen maar gebruikt... om dat woord kleine k te kunnen gebruiken. Want ik hou niet van woorden als kunstenaar en, uh, en literator. Dat is op zo'n verschrikkelijk woord. Maar uh, de tijd is veranderd. De scheidslijn tussen kleinkunst en de hogere kunst was toen nog heel groot. Op mijn Vion-vertaling zijn ook van... Uh, bijvoorbeeld Gabriel Smit, die, die had zoiets van... daar mag die man toch niet aankomen. Dat lag toen nog heel scherp. Ik zou dat nu nooit meer zeggen, maar ja, uh, we zijn nog 30 jaar verder. En die scheidlijnen liggen er niet meer zo. Uh, wij vinden het niet meer gek wanneer een, uh, een acteur van het serieuze toneel... Uh, uh, lichte rollen speelt in een, uh, in een televisiestuk... Uh. Dat was toen uh, nat Ik denk dat Annie Schmid de eerste was... die begonnen is met uh, zeg maar kleinkunstteksten te schrijven... en die door acteurs van het Grote Toneel te laten spelen. Daarvoor gebeurde dat niet. Maar het is opmerkelijk dat je het ook bijna nooit iemand meer hoort zeggen, hè? Dat onderscheid. Ook jonge ja. kunstenaars niet? Nee, het onderscheid wordt niet meer gemaakt. Uh, ook in de beeldende kunst lopen alle genres in elkaar door. Uh, maar in die tijd we, leefden wij nog in een verzuild Nederland... En dit was ook een vorm van verzuiling. Uh, blijf bij je leest. Ja, dan moet het des te prettig voor u zijn geweest... dat u zo'n erkende prijs kreeg. Dat was toen natuurlijk iets geweldigs. Ja, ik, ik had hem liever nu gehad, want toen was hij 2.500 gulden en nu 100.000. Als kleine zelfstandige kunt u dat beter gebruiken. Ja, nee, maar dat is een grapje. hoor. Maar uh, het trekken is dat... Uh, ik ben dus, dat zei ik straks, vorig jaar voor mijn hele oeuvre bekroond door mijn collega's van het NGV. Nederlands vertaalgenootschap. Nederlands genootschap voor vertalers, ja. En dat vond ik een, een eer omdat de prijs dus kwam van je eigen collega's. En het gekke is, ik ben dus twee keer door de Franse regering bekroond, maar door de Nederlandse nog nooit. Het is jammer dat er maar één vertaalprijs in Nederland is die heeft u dus binnen. Ja, die heb ik al heel lang binnen. Ja. Ja. Maar dan moet je dan wel lang op teren. Het onderwijs, u heeft al een paar keer gezegd... momenteel is het zo, al een paar jaar... dat het Frans niet meer in het pakket uh, verplicht uh, is... maar dat men dat kan kiezen. Heeft dat er ook toe bijgedragen dat de, de Franse cultuur... wat in de vergetelheid in Nederland geraakt is? Ja, uh, taal is het vervoermiddel voor een cultuur. Als je de taal niet meer spreekt... Uh, dan uh, kom je ook niet ver uh, in Frankrijk zelf bij het, uh, het, het, zeg maar het culturele onderzoek. Nou, is onderzoek een groot woord, maar uh, ja, aan die taal zitten allerlei andere begrippen vast. Uh, je gaat geen Franse chansons meer beluisteren, want je begrijpt ze niet. Uh, je gaat geen Franse boeken meer lezen. Dus als je ze niet in vertaling leest, dan ben je die band ook kwijt. Nee, ik merk dat heel goed en alle uitgevers zullen dat nazeggen... dat uh, zelfs uh, uit het Frans vertaalde titels minder lopen... dan uit het Engels vertaalde titels. Maar dat komt gewoon omdat we ver vervreemd zijn van die hele cultuur. En dat is heel erg, want dat betekent dat we ook vervreemd zijn... van de hele Mediterrane cultuur, waar uiteindelijk uit Italië... onze cultuur van vandaag uh, voortkomt. Dus we hebben gewoon een hele grote deur dicht gegooid. De kennis van de Franse taal ligt denk ik onder de 3% in Nederland. Ik heb wel eens gezegd. Frans is een taal waarvan Nederlanders alleen maar leren hoe ze er mee in Frankrijk de kortste weg naar Spanje kunnen vragen. En in Spanje hoeven ze geen Spaans te kennen, want er zitten allemaal Nederlandse winkels en restaurants. Dat vindt u wel jammer? Dat vind ik heel jammer. Nummer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 We komen pas. eigenlijk al automatisch terecht bij de man in uw leven... Die, waar u nog steeds mee geassocieerd wordt, of u dat nou leuk vindt of niet... maar met de chansonnier die in 1978 overleden is, Jacques Brel. Ja, ik ben een van de weinigen in Nederland die hem persoonlijk gekend heeft... Uh, en die met hem gewerkt heeft, dat is ook heel belangrijk... Uh, want hij heeft een aantal nummers in het Nederlands zelf opgenomen. En hij begreep het Nederlands wel. Want hij kwam van oorsprong uit uh, de Westhoek. Dat is dus uh, Vlaanderen op de Franse grens. Zeg maar uh, vlakbij Rijssel, Lidl. Uh, maar dan aan de Vlaamse kant. Maar hij sprak dus, als hij het sprak, sprak hij met een afgrijselijk accent. En ik heb dus heel lang met hem gewerkt uh, om te zorgen dat die dingen er verstaanbaar uit zouden komen. Dat het geen vlekkeloos Nederlands is, dat geeft niet. En dat gaf toen ook niet, omdat zijn persoonlijkheid zo groot is... dat hij toch wel overkwam. Maar ik heb dus heel, uh, heel plezierig met hem gewerkt... hoewel ik een moeilijk mens was. Maar ja, Twee moeilijke mensen bij elkaar, zeg ik dan. maar. Ik weet niet of ik zo moeilijk ben, maar uh, ja, Ivo G. zegt dat ik wat eigenwijs ben. En dat is wel waar, maar dat was hij ook. Dus, uh, maar we konden goed met elkaar overweg. Wat was het voor een man? Het was een, uh, in onze ogen nu een... Uh, ik zou zeggen een conservatieve man in zijn uh, levensopvattingen... in zijn uh, gedachten over de man-vrouw verhouding. Uh, hij was getrouwd, hij is ook nooit gescheiden van uh, Miesje. Uh, een weduwe die ik nog regelmatig zie. In Brussel woont en uh, hij had drie kinderen, drie dochters... Maar hij woonde zelf niet meer thuis. Hij zorgde daar heel goed voor, maar hij woonde niet meer thuis. En hij had allerlei escapades enzovoort. En hij, hij vond ook, nou ja, die vrouw die zit daar... die moet voor die kinderen zorgen. Uh, en uh, als ik nou maar zorg dat het financiën er zijn... dan is er verder niks aan de hand. Maar wij vinden dat een erg conservatieve opvatting. Wij zouden daar niet mee kunnen leven, denk ik. Uh, ik althans niet, maar ik denk eigenlijk vrijwel niemand. Maar hij was zo letterlijk, om het wat grover te zeggen... vrouwen zijn van keuken en neuk. En punt uit. En verder ging hij met mannen om. Hij had een, een kleine club waarmee hij reisde. Dat was Jojo Pasquier, zijn, zijn vriend en manager. Gerard Jouanest, zijn vaste pianist. En Jean Cartier, Jean Cortini Avis, heet hij voluit, zijn accordeonist. En die ploeg was altijd bij elkaar... Die gingen samen biljarten, die gingen samen naar de kroeg. Die uh, later wel eens gezegd, ze gingen samen naar het bardeel. Uh, dat was zijn wereld. En daar had ik niet zoveel contact mee. Ik bedoel, uh, ja, ik heb natuurlijk met hem gegeten. Ik heb huis al een flinke borrel met hem gedronken enzovoort. Maar daar hield het mee op. En biljarten deed ik ook al niet. Maar uh, ja, er ging warmte van die man uit. Er ging passie van die man uit. Ik heb het wel meegemaakt dat hij uh, hoorde... Hij had een concert in, uh, in Liel en uh, ik zou daarheen. En toen was er een muziekuitgever die, uh, die wel graag contact met hem wilde hebben en met mij. En uh, die zei van, weet je, als je nou een vier uur middels in Liel bent... dan gaan wij voor de voorstelling samen eten. En, uh, en dan na de voorstelling hebben we een gesprek met Jacques. En ik was een vier uur in Liel uit Amsterdam. Maar die man is nooit gekomen. Die was s'avonds ineens in de zaal. Dus... Na afloop, zeg ik tegen nee, vooraf in de kleedkamer, zeg ik tegen Jacques... Goh, ik heb de hele middag op die meneer zitten wachten, maar hij is niet gekomen. Nou, na afloop was ik ook weer in de kleedkamer. En, en daar kwam die meneer ook binnen. En Brel pakte een vierkant bij zijn schouders en zette hem de deur uit. Dus zei, ik wil u nooit meer zien als u mijn vrienden hier... Uh, een hele middag laat zitten wachten in uh, een vreemde stad. Zo was Brel ook. Oprecht. Zeer oprecht, ja. Ja, er was, uh, was geen dubbele bodem bij. Maar hij kon heel kwaad worden. Heeft u dat zelf ook wel eens meegemaakt, ja. dat u het op u was? Nee, op mij niet. Maar ik heb het wel meegemaakt. Ja. Nou, dit geval is er één van. Dat ging niet zachtzinnig, hoor. Um, maar hij kon inderdaad uitbarstingen van, uh, van kwaadheid hebben. Ja, ik heb het meegemaakt, maar niet uh, versus mij... maar versus de Nederlandse televisie. Hij was voor een concert hier gevraagd. En Wari van Kampen van de VPRO had gezegd... nou, gaan we naar Bergen, naar het huis met de pilaren... dan doen we het daar... En, uh, want daar zitten allemaal kunstenaars en die spreken nog Frans. Nou, hij kwam, hij was al in een slecht humeur... want hij kwam uit Canada via Rome... en hij had in Rome één liedje moeten playbacken... en daar, dat vond hij een horreur, maar ja, dat contract was gesloten. Toen kreeg hij ook nog een gitaar in zijn handen... want hij moest mijn vlakke land zingen... waar touwtjes in plaats van snaren op zaten... zodat hij niet eens echt op kon spelen. Nou, in die stem kwam hij in Nederland aan, kwam hij daar in Bergen... En wat had die exploitant gedaan? Die had daar een Jacques-Brel-diner georganiseerd. Dus daar zaten, toen hij generaal moest repeteren, zaten er allemaal gasten te eten. En toen, eh, tot overmaat van ramp, toen begon hij zijn concert... en ik gaf dan een toelichting erbij. En toen zaten op de eerste rij Jannie Roland Holst en Anthony van Kampen... stopdoof. En die zaten dommelen, want die hadden flink wijn gedronken bij dat diner... Toen is hij na afloop, waar ik bij was, zo uit zijn vel gesprongen. Hij kreeg, kreeg geloof ik 12.000 gulden, wat in die tijd een flink honorarium was. Uh, en hij pakte het aan en hij smeet het op de grond. Hij zegt, ik wil jullie centen niet verdommen. Ik ben geen kroegzanger, ik ben al lang de kroeg ont ontstegen. Ik ben een, uh, een zanger voor grote zalen en zo. Maar dat moest hij dan nog doen, zodat Jacques het niet zag. Want anders had hij ook nog ruzie met zijn eigen vriend gekregen. Een grote persoonlijkheid. Ja, een enorme persoonlijkheid. En hij had gelijk. Zijn woede was terecht. Hij was misschien wat prikkelbaar, maar zijn woede was terecht. Dans le port d'Amsterdam, y'a des marins qui chantent. Les rêves qui liantent, au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, y'a des marins qui dorment. Comme des oriflammes. Le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, pleins de pierres et de drames, aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent, dans la chaleur épaisse, des langueurs océanes. Is het moeilijk om zijn werk te vertalen? Voor mij niet. Voor mij niet, maar ik bedoel... Ik heb zo ben zo onderdeel van die wereld geweest, zo'n jaar of twee lang. Dat, uh, ja, moet ik het zeggen? Ik heb ze allemaal zelf van hem gezien, op het toneel. Ik, ik, ik ken de intentie van iedere zin. Want de moeilijkheid bij Brel is anders dan bij Brassens. Brassens schrijft uh, kant en klaar. Brel Laat dingen open die hij met zijn eigen persoonlijkheid invullen. Hij laat dus de ruimte voor de acteur in de zanger. En om die ruimte te handhaven, dat is dan misschien moeilijk, maar ik ben zo verweven met die wereld, ik heb trouwens niet alles van hem vertaald, ongeveer de helft. Maar ik bedoel, als ik dus een vertaling maakte, dan uh, ging ik naar zaak toe en dan vertaalde ik het letterlijk terug in het Frans. En zei ik, ik heb hier een verandering gemaakt om die reden. Ik heb daar een verandering gemaakt om die reden. Daar is hij altijd mee akkoord gegaan. Mijn Amsterdam, euh, we zeggen, mijn Nederlandse tekst op Amsterdam... is geen vertaling van het Frans. Want ik ben naar zaak gegaan en ik heb gezegd... Jaak, dat kan niet, want je noemt het wel Amsterdam. Maar de topografische situatie die je beschrijft... dat is of de dokken van Antwerpen of de Reperbaan in Hamburg. Maar het is niet Amsterdam. Dus ik, nou, ja, dat geeft voor de Fransen niks... Want die kennen die situatie toch niet. Maar ik begrijp dat dat voor Nederland wel iets geeft. Dus breng het maar dichter naar Nederland toe. Dus u heeft het vertaald naar Amsterdam toe? Ja, uh, omdat het natuurlijk in Nederland gezongen wordt. En iedereen die, die weet uh, dat de havens in Amsterdam uh, op, niet uh, aan de zeedijk liggen. Maar op, op grote afstand. Dus daar moet je in ieder geval moest daar rekening mee gehouden worden. Uh, de hoerenbuurt op de reperbaan is een gans andere dan uh, de hoerenbuurt van toen... Dat wil zeggen, de ouderzijds voor- en achterburgwal. Die was veel knusser dan die keiharde uh, uh, vleesverhuurbedrijven in Hamburg. En dat moest er ook een beetje in. Hè? Dat de hoer in het raam net op moedertje lijkt, staat er ook in de Nederlandse tekst. In de Amsterdam gaan ze. Nog eens opdrinken drinken, tot het oude kerksplein op hun thuishaven lijkt. En de hoer in het kozijn net als moedertje kijkt. En haar borst is de borst van verloofde of vrouw En daarna weer zo'n dorst. En de nacht wordt al groen. want terug naar de schuit. En de kater breekt aan. En ze snikken vindt u zelf nou zijn mooiste liedje? Dat is heel moeilijk, want uh, dat is niet zo bekend. Lisbeth List heeft het gezongen. Dat is mijn vader, zij. Mijn vader zei: De noordenwind verschuift het hoge duin bij Scheveningen. Ik zeg: Zaakje, je hebt daar geschreven. Uh, Mon père disait: C'est le vent du nord qui fait craquer les digues à Scheveningen. Ik zeg maar: bij Scheveningen zijn er nog geen dijken. Dus, wat heb jij er dan van gemaakt? Toen zei ik, de noordenwind verstuift het hoge duin bij Scheveningen. Zo hard, mijn kind, dat je niet weet of het stuift... of dat de zee het voorwaarts schuift. En toen zei hij, fantastisch. Mijn vader zei... De noordenwind verstuift het hoge duin bij Scheveningen. Bij Scheveningen. Zo hard, mijn kind, dat je niet weet of het stuift Of dat de zee het voorwaarts schuift Het is die wind die met zijn adem In de ogen boort van man en kind En die zijn klokkenspel van noorderkou Laat tinkelen in hun ogen blauw mijn vader zei, de noordenwind doet de aarde kantelen rond Gent en Brugge, rond Gent en Brugge. Blaast noord de wind en voelt de aarde bloot om het groot belvoort van Gent en Brugge. De meisjes hier geeft hij de kalme blik van stadjes oud en winterkoud... Een breekbaar haar klost hij met stramme hand... tot Brussel's kant. En is er nou ook nog een werk wat u ontzettend gaaf zou willen vertalen? Want ik las in een inleiding bij een boek dat u tien jaar geleden schreef... ja, ik zou ooit nog eens de roman van de Roos willen vertalen. Uh, ik zou ooit nog eens Fion vervolgd uh, willen vertalen. Uh, ik zou ook nog ooit wel eens de Canterbury Tales willen vertalen. En dan denk ik, die man die heeft dat toch allemaal waargemaakt. Hij heeft intussen al die vertalingen gemaakt. Is er nou nog een werk wat u zegt, dat staat nog op mijn programma. Dat zal nog gebeuren. Nou, wat ik erg er graag wil maken... dat is een, een bloemlezing uit uh, de middeleeuwse Franse dichters... Uh, die, laten we zeggen, niet uh, in aanmerking komen voor het vertalen van hun verzameld werk. Ofwel omdat het veel te omvangrijk is, of omdat er te veel pieken en dalen in zitten. Maar dus een totaal overzicht van de middeleeuwse poëzie in Frankrijk. Uh, als aanvulling op wat ik over Charles d'Orléans, François Villon enzovoorts gedaan heb. Dat is één uh, werk wat op mijn verlanglijstje staat. En voor de rest, ja. Ik weet het niet, er is zo verschrikkelijk veel te doen. Dat, uh, ik vind het moeilijk om nu alweer uh, uh, titels te noemen. Uh, toen was het inderdaad zo dat ik heel zeker wist dat ik dat wilde doen. En uh, ja, ik, ik ben gewend om waar te maken wat ik aankondig. Dus, uh, dat heb ik dan nu gedaan, maar ik ben alweer een stap verder. Hoe lang denkt u nou met vertalen door te gaan? Ik, uh, ik hoop niet te stoppen. Ik bedoel Mijn, uh, mijn mooiste voorbeeld vind ik uh, Charles Timmer. Die twee jaar geleden op nieuwjaar uh, overleden is. En die tot de dag na kerstmis had zitten vertalen. En toen uh, onwel werd. En uh, ja, op de, in de oudjaars-nieuwjaarsnacht uh, overleed. En toen had hij dus 82 jaar van zijn leven vertaald. En een monument als de Russische bibliotheek achtergelaten. Natuurlijk ga je op den duur wel keuzes maken. Ik bedoel, uh, wanneer je maatschappelijke verplichtingen minder worden... Dan zul je geen commerciële dingen meer aannemen. En dan kan je je dus helemaal wijden aan datgene wat je graag wil. Maar uh, nou, dat is in ieder geval nog een paar jaar weg. Dus ik hoop het wel vol te houden. Totdat u, om een middeleeuwse term te hanteren, in het harnas sterft. Juist. <laughs> ja, helaas passen wij niet meer in die middeleeuwse harnassen. Want dat waren ook kleine mannetjes. Nou, ik denk dat na dit uur gesprek met u, meneer Van Altena... de dode dichters wel een beetje op zullen schuiven... zodat ja. u bij ze kan liggen. Dank u, vriendelijk. Mijn vader zei... De noordenwind zal straks mijn zieloos lijf... ter aarde dragen. Hij neemt me mee. De noordenwind en draagt mij tot aan zee. U hoorde Ernst van Altena in een aflevering van een leven lang een bijdrage van de NPS eerder uitgezonden in 1995 of 96. Samenstelling Corinne van den Hoeve, techniek Leo van Breda en Frans Somers. De liedjeschrijver, dichter en vertaler Ernst van Altena werd geboren op 11 december 1933. Hij overleed in 1999 op 66-jarige leeftijd. Dit is Radio 1. U luistert naar Nachtvluchten bij Max. Vragen en opmerkingen, die kunt u mailen naar Nachtvluchten, apenstaartjeomroepmax.nl. Of u gaat naar onze site, nachtvluchten.fm, en daar vindt u ook alle contactmogelijkheden. De samenstelling kunt u zien op Teletext pagina 331 of op diezelfde site, nachtvluchten.fm. En Twitteren kan natuurlijk ook. Gebruik daarvoor hashtag nvr1. Het is tijd voor een kort journaal en daarna gaan we verder met onze uitzending. In het volgende uur een korte aflevering van Een Leven Lang... met Luc Weber en een voordracht van de Vlaamse schrijver Karel jonk -Heren. In de resterende tijd richten wij onze blik even op Auckland. Of eigenlijk moet ik zeggen, leggen wij daar ons oor te luisteren bij Gerard de Groot. Hij doet verslag van de hockeywedstrijd Nederland tegen Spanje. Graag, tot zometeen.